Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Ze zijn eruit. Joe Biden wordt de volgende president van Amerika wisten we natuurlijk al, maar nu zijn ook de kiesmannen in de laatste twee staten toegewezen. Die van Georgia gaan naar Biden, die van North Carolina naar Trump. Zeggen de nieuwszenders in de VS, onder meer CNN. The final two states we were able to project. Joe Biden is the winner of Georgia, 14,152 votes ahead of Donald Trump. No Democrat has won Georgia uh, since 1992. Het is dus voor het eerst in 28 jaar dat in Georgia de meerderheid van de stemmen naar de Democraten. Gaat. Joe Biden heeft nu 306 kiesmannen. Hij had er 270 nodig. Dat aantal had hij afgelopen zaterdag al binnen. In de Canadese stad Montreal is een grote politieactie bezig bij een gebouw van gamebedrijf Ubisoft. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Er zijn berichten dat er een gijzeling gaande zou zijn, maar dat is niet bevestigd door de politie. Op helikopterbeelden is te zien hoe een groep mensen op het dak van het gebouw staat. Het coronavaccin van het bedrijf Pfizer kan voorlopig nog niet veel mensen helpen. Dat zegt IC-baas Gommers na een gesprek met de directeur van het bedrijf. Volgens Gommers zijn er wereldwijd nu 50 miljoen vaccins gemaakt. En dat betekent dat als het vaccin wordt goedgekeurd... er de komende tijd in Nederland maar 10.000 mensen per maand kunnen worden ingeënt. En Word je ook regelmatig wakker met deze herrie onder je raam?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 Waardoor de wormen en de torretjes het grond in kunnen trekken. Ja, daardoor uiteindelijk hebben die bomen, en dat is dan mijn vak weer, hebben het uiteindelijk dan ook weer beter. Maar op de stoep blijft de bladblazer nog nodig. Dat doen ze in Rotterdam wel met een elektrische. Het weer, alleen in het zuidoosten nog kans op een bui vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 8. Het weekend wordt grijs, zaterdag vooral droog, zondag meer kans op regen. En het is dan rond de 15 graden.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 When he spoke, he spoke, s o s o s o s o s o s o Pasa? Oh! Huh? What's up? Oh! What's up? Oh! What's up? Oh! What's oh. up? Zeg naar See op jouw 106.904.5 Ik ben nu DJ nog op in de Mix Tot aan 11 uur, hou me hier!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 The city is the city of the city of